Herman Vriend met het NOS Journaal. PvdA-leider D en het CDA aan een meerderheid helpen als de PVV weigert structureel te hervormen. Hij wil nieuwe verkiezingen als het overleg in het katshuis mislukt. VVD-prominent Remkes wil dat de minderheidscoalitie van VVD en CDA desnoods met de PvdA in zee gaat... als het Catshuis overleg met de Pvv tot niets leidt. Remkes hoopt dat een samenwerking met de PvdA voorkomt dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen komen. Zo zei hij in NRC Handelsblad. Een gewelddadige overval op donderdag in Rijswijk was vermoedelijk bij de bekende ondernemer en paardenfokker Wim Zegwaard. Dat meldde goed geïnformeerde bron. De slachtoffers werden door twee mannen vastgebonden en daarna werd de villa twee uur lang doorzocht. Wat ze hebben meegenomen is onduidelijk. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Zegwaard, die onder meer een afvalverwerkingsbedrijf heeft, stond vorig jaar in quote 500 met een geschat vermogen van ruim 100 miljoen euro. Abdelkader Meraag, de broer van de man die in Toulouse en Montauban zeven mensen doodschoot, is overgebracht naar Parijs. De Franse veiligheidsdienst wil hem ondervragen om vast te stellen of hij betrokken was bij de moorden van zijn broer. In een auto van Abdelkader zijn explosieven gevonden. Ook zijn vriendin is voor verhoor naar Parijs overgebracht. De moeder is gisteravond laat vrijgelaten. Er is geen aanklacht tegen haar uitgebracht. Een 75-jarige automobilist heeft vanmorgen 23 kilometer tegen het verkeer ingereden op de A12. De spookrijder reed bij Gouda de snelweg op richting Utrecht. Hij negeerde alle signalen van andere weggebruikers. Bij de Meren werd het verkeer door de politie stilgezet. Nadat hij 100 meter langs de file was gereden, zette de man uiteindelijk zijn auto stil. Hij zei dat hij door de wegwerkzaamheden bij Gouda in de war was geraakt. Zijn rijbewijs is ingenomen. Het weer zonnig met hier en daar wat bewolking. De temperatuur varieert van 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Ook morgen veel zon, maar wordt het met maximaal 16 graden minder warm. De dagen daarna blijft het zonnig en droog met in de nachten kans op mist. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam, staat tussen Leidschendam en Zoetewaardorp. 3 kilometer A8 richting Amsterdam, 2 kilometer voor knoopend Koenplein. Op de Ring Amsterdam, daar is van de Koentunnel één tunnelbuis afgesloten door een ongeluk. Verkeer wordt in beide richtingen via de andere tunnelbuis geleid en dat betekent één reis ook per rijrichting. Richting Zaanstad staat 5 kilometer file en richting Den Haag staat 2 kilometer file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en het Gauw Aqueduct 4 kilometer door werkzaamheden. En ook op de A27 Breda richting Utrecht wordt gewerkt. Daardoor staat er 3 kilometer tussen Houten en knoopend Rijnzweert.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 Messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best these boots are made for walking and that's just what they'll do one of these days these boots are gonna walk all over you yeah you keep lying when you ought to be truthful? And you keep losing when you ought to not bet? You are gonna walk all over you you keep playing where you shouldn't be playing and you You ready, Boots? En dat was Nancy Sinatra met Driesenboets are for walking. C.F.M. Voor Zandvoort en de regio. En het is even na twee uur een hele goede middag. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Live op locatie in de Halterstraat. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Nou daar staan we dan. Ja we staan er hè. Bij de 30 van Zandvoort. Bij de 30 van Zandvoort. Heb live. je al meegelopen of niet? Ik heb vanmorgen al helemaal naar de studio gelopen en hier weer heen. Is dat ver genoeg? Oké okay, nou het kan ermee door. Goed, luisteraars. Nou, uh, live vanaf de Houtenstraat uh, van het café 4. Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we vandaag natuurlijk doen? We staan helemaal in het teken van de 30 van Zandvoort. Maar de vaste rubrieken zoals de evenementenagenda rond de klok van half vier zal zeker niet ontbreken. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Want er zijn de nodige evenementen waarbij uw aanwezigheid wellicht uh, uh, raadzaam is. Om half uh, drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Uh, rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Kira. En als we tijd hebben rond de klok van kwart voor vijf uiteraard het gedicht van de week... En dat heet Zon, Zee en Strand. Toepasselijker kan het niet hoor. Nee, zeker niet. En om kwart over twee hebben we onze gastpresentator Rob Petersen. Die heeft een gesprek met Simone Richardson. Zij is, is directeur van de stichting sportevenementen van Le Champion. Dus de organisatie van uh, dit hele evenement. Voor de rest natuurlijk veel muziek, veel informatie. En we gaan natuurlijk ook nog live schakelen naar uh, voetballen. SV Zand voor het tegen Zop. En uh, Zop, waar staat dat voor? Uh, Zuidoostbeemster. Is dat niet de vorige keer in die knoppartij? Ja, klopt. Laten dus... we hopen dat we vandaag uh, wel normaal gaat. Dus onze verslaggever Joop van Nes is daar voor ons aanwezig en die zal verslag doen van die uh, vechtwedstrijd. Ik ben benieuwd hoe dat uh, vandaag uh, gaat lopen. En we hebben natuurlijk veel muziek. En heel veel wandelaars hè, die uh, langslopen. duidelijk horen ze in de uitzending. Daar hebben we vanmiddag Rob Petersen voor. We staan met een heel team vanmiddag op locatie aan de Haltestraat bij Café 4. Kom gezellig radio kijken. So let's turn up the heat till we fry. Some like it hard Some like it hard Some like it hard Van passief op Zandvoort, met Zandvoort op zaterdag live op locatie. De 30 van Zandvoort, daar staan we vanmiddag live bij. Je hoorde als eerste de Power Station en Some Like It Hot. Gevolgd door deze vrolijke plaat van Care Emerald, dat was Dead Man. Dead Man staat tegenover mij, dat is Rob Petersen. En hij heeft Simone Richardson bij zich. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hartelijk welkom natuurlijk vanuit de Halterstraat hier in Zandvoort. Voor café 4. Verzellig met z'n allen. Het is een lekker druk aan het worden in ons Zandvoort. En het zonnetje begint zij weer te schijnen. Dat is mooi. Tegenover mij Simone Richardson. Zij is directeur van de stichting Sportevenementen van Le Champion. Welkom op deze derde van Zandvoort. Je weet er alles van natuurlijk: van het hardlopen. En je weet ook alles van dit evenement. Even een klein stapje terug. Le Champion. Wat, wat is dat nou voor organisatie? Nou, Le Champion is een, een vereniging en een stichting. We hebben zo'n 9000 leden en wat we voornamelijk doen zijn fietsen, wandelen en hardlopen. En daar organiseren we ook een boel evenementen onder en dat doen we via een stichting vaak. Oké, okay, dat, uh, dat is duidelijk. Ja, jullie hebben een aantal jaren geleden zijn begonnen met de samenwerking met het Skipark Zandvoort en met de gemeente hier in Zandvoort om ja, dat gecombineerd te brengen hier. Ja. En ja, als ik zo kijk naar dit jaar al, we hebben 3700 wandelaars vanmiddag hier al op Zandvoort. Dan kun je wel zeggen dat het een succes is. Ja, we zijn er ook bijzonder trots op dat we nu inderdaad 3700 leden op het wandelen hebben kunnen, kunnen inzetten. En dat zich zoveel mensen hebben aangemeld al voor de tweede editie. Ja, dat is eigenlijk wel een, ja, een top. En hebben we het weer wel mee, mag ik zeggen, vandaag. Ja, dat, dat kun je steken stellen. Vorig jaar regende het heel hard toen we weggingen. En uh, vandaag een prachtige dag. En uh, ja, lekker terrasweer... Uh... Perfect. Nou, wat mooi ik ook vind, uh, ik denk altijd aan, uh, aan wandelaars en hardlopers. Dan denk ik altijd aan heel gezonde mensen die heel gezond drinken. Maar ik zie heel veel mensen hier bij het café afmeren en toch gezellig aan een beertje zitten. Ja, maar net als bij iedere sport heb je altijd een derde helft, toch? Nou ja, precies, ja, dat ben ik met je wel. Ja, hartstikke goed. Uh, Le Champion morgen natuurlijk de Runners World uh, Zandvoort circuitrun. Dat is een hele grote happening. Ja, zo'n 12.000 deelnemers zijn daar aanwezig. En dat, uh, ja, dat start ochtends vroeg al met de kids. En, uh, en vervolgens uh, ja, inderdaad de 12 kilometer, de 5 kilometer. Het, uh, het wordt een groot feest. Ik verwacht ook veel bezoekers. Met het mooie weer natuurlijk, ook bezoekers die natuurlijk op het strand aanwezig zijn. Dus het wordt een heel mooi feest. Ja, nou, zijn de, de kleine afstanden komen niet door het dorp heen denk ik, maar de grote afstanden wel. Ja, de kleine afstanden die blijven op het circuitpark. Die krijgen echt een volle ronde over het circuitpark. En de langste afstand, de 12 kilometer, dan gaan we inderdaad vanuit het circuit het strand op. En dan via het dorp weer terug. Nou, ja, dat is wel heel mooi. Nou ken ik het circuit vrij goed. Ik kan me zo voorstellen dat sommige stukken best heel lastig zijn om daar echt goed te, te lopen. Ja, zeker omdat ook een aantal stukken wat schuiner zijn op het circuit. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel weer uitdagend. Want waar in Nederland kun je nou zo'n circuit lopen? Ja, dat, dat heb je bijna nergens natuurlijk. Dat is weer het unieke. En dat is voor, voor ons in Zandvoort is dat gewoon heel mooi dat we dat kunnen combineren. Andere evenementen, je hebt het over wielrennen, dat, dat organiseren jullie ook? Ja, over een paar weken weer de, de Ronde van Noord-Holland. Dus dat uh, is ook de 40ste editie. En uh, ja, daar starten ongeveer 7.500 deelnemers. Maar eigenlijk start nu ook met het mooie weer het, uh, het fietsseizoen. Dus we hebben ja allerlei tochten en evenementen, ook in het buitenland op fietsgebied. Ja, ik kan me herinneren dat we in 1959 een wereldkampioenschap wielrennen gehad hebben op Zandvoort, op het circuit en over het dorp. Uh, economisch was dat niet zo. Succes! Maar misschien is dat iets voor de toekomst om toch eens een keer naar te kijken. Ja, wie weet wie weet. Oké, okay. hey Simone, bedankt. Heel veel succes met het organiseren en ook zeker morgen. En bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.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 een Frauenchor am Straßenrand, der voor mij singt Ik lehne me terug en kijk in tiefe blau Schließ die Augen en lauf einfach gewoon uit En aan het einde van de straat staat een huis aan liegen op de weg Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is mooi Alle kommen vorbei, ik ben niet uit te gaan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 kom terug met beiden Taschen voll Gold. Ik lad die alten Vögel en Verwandten ein. En alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Stand. En feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell op mijn Haus am See. Orangen, Baum, Blätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, bei Spunkhaus zu gehen toll ist nur unterm Ende der straße steht dein haus am see orange blätter liegen auf dem weg ich hab 20 kinder meine frau ist schön alle kommen vorbei ich dat is juist van uh, Simone Richardson. Een geweldig weekend hier in Zandvoort. Vandaag de 30 van Zandvoort. En morgen de Runners World Zandvoort Sequiren. Je Pieter Faks en Housam Tegenover ons uh, Rob Petersen en, uh, ja, in een gesprek met wethouder Zandbergen. Ja, dan zijn we weer terug in de Hattenstraat natuurlijk. Nog steeds in het zonnetje. Anders Zandbergen tegenover mij. Uh, je hebt er nog een dat startschot gegeven van dit uh, fraaie evenement. Ja, voor de eerste keer van mijn leven een pistool in mijn handen gehad. Dus uh, dat was wel even uniek, vond ik zelf. Ja, wel apart natuurlijk, maar uh, ja, 3700 mensen toch op pad. De 30 kilometer door Zandvoort en omstreken. Het is een mooie wandeling. Absoluut, en vooral vanwege het feit dat uh, dit jaar een, uh, de, de route is uh, behoorlijk wat aangepast. Ook voor het eerst door het Nationaal Park Zuid-Gremland heen. Over het Visserspad. Daar uh, is wat water door de, de waterlijnduinen heen moeten gaan. Maar het is toch gelukt en ik denk dat de wandelaars een hele mooie route hebben gekregen. En hebben kunnen zien hoe mooi onze omgeving is. Ja, dat is eigenlijk het aparte nu. Hè? Wat je ziet de laatste paar jaren, dat zie ik trouwens toch gebeuren in de gemeente. Er gebeurt veel meer. Hè? Er wordt ook veel meer interactie met Sophie, met de omgeving. Het gaat eigenlijk wat dat betreft heel erg vooruit. Ja, kijk wij als, zijn, als gemeente vinden het heel belangrijk dat we uh, evenementen naar binnen halen. En vooral sportevenementen. En uh, dit is een uniek evenement. En uh, nou ja, dit jaar krijgen we ook Olympia's Tour uh, wat naar uh, Zandvoort gaan. En we hebben dit jaar uh, op het circuit natuurlijk de historische Formule 1 uh, Grand Prix. Dus we hebben toch iets van uh, Formule 1 uh, weer terug in Zandvoort. Dus daar uh, gaat menig Zandvoorts hart ook weer uh, wat sneller van kloppen. Dus uh, ik denk dat we in, uh, met Zandvoort op de goede weg zijn. Ik denk het ook. Ja, de historische formule, dat spreekt mij ook wel heel erg aan. Het is een heel mooi evenement hier op Zandvoort. Hij heeft ook het hele dorp plezier van. Ik weet dat er onderhandelingen zijn om te kijken of er iets door het dorp heen kan rijden en zo. Dus uh, daar wordt jullie medewerking ook wel gevraagd. Oh, die zal er zeker dan uh, komen waarschijnlijk. Dus uh, wij willen absoluut altijd meedenken. Oké, okay, hartstikke goed. Straks om drie uur de onthulling van de bankjes, zoals het hier allemaal klinkt. Maar wat gaan we precies doen dan? Nou, we hebben, ik heb een half jaar geleden een prijsvraag uitgegeven vanwege het feit dat ik wat meer kleur in het dorp wilde hebben. En jaren geleden heeft Victor Bol ook al eens een keertje met een aantal scholen en een aantal bankjes op het Raadhuispijn neergezet. En dit jaar hebben we een prijsvraag uitgeschreven en daar hebben we vijf ontwerpen uitgekozen. En die, worden, die zijn gisteren geplaatst en ze worden eigenlijk vandaag onthuld. En, uh, vijf uh, kunstenaars, uh, en vier, moet goed zeggen, vier kunstenaars en één uh, bewoner, die hebben dat uh, gedaan. Die hebben in februari, begin februari, in uh, de Blauwe Tram uh, een heel weekend uh, lopen schilderen. En uh, dat is dan weer uh, met zes weken lakken uh, om ze weer bestendig te maken. Uh, zijn ze gisteren geplaatst en ik zou zeggen kom uh, komende maand kijken naar het Raadhuisplein om te zien uh, hoe kleurrijk Zandvoort kan worden. Heel erg mooi naar nou, mooi. Bedankt in ieder geval. Uh, succes met het onthullen van de bankjes straks. Dankjewel. Oké, okay, en wij gaan weer terug naar, naar Rob en Albert-Jan. Die uh, popelend uh, staan van ongeduld hier bij KV 4 om van alles en nog wat te vertellen. That riff dat kan niet hè? Ik zou niet durven. Nee, oké, okay, dan is goed. Want het is uh, tijd voor het weerbericht. Zie je het weerbericht. Nou, vandaag weer een geweldige dag en blijft dat de komende dagen zo worden van albert -Jan. Ja, uh, vandaag tijdens de dertig uh, van uh, Zandvoort uh, is het uh, profiteren we van het hoge drukgebied. De zon schijnt weer volop, maar vooral later op de dag... ...trekt er ook wat sluierbewolking over de regio. Het blijft overal droog en het wordt vanmiddag maximaal 17 graden. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot hooguit matig van kracht. En morgen tijdens de Runners World Zandvoortje Quieren... ...en dan hebben we het natuurlijk over zondag... Eh, ...vanavond en de komende nacht is het vrij helder... ...maar er is ook sluierbewolking. De wind waait zwak uit het noordoosten... ...en de temperatuur daalt naar een graad van 4 of 5 graden. Morgen profiteren we ook van het hoge drukgebied... ...en daardoor schijnt de... De, de zon, maar er is ook sluierbewolking. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noord- tot noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar 15 tot 16 graden. Alleen vlak aan zee, en dat zijn we dus, is het met een graad of 13 iets minder zacht. De verwachting voor maandag 26 maart. Maandag is het weer pra een prachtig lenteweer met volop zonneschijn aan een strak blauwe lucht. Het blijft droog en er waait een zwakke tot hooguit matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 15 graden. En de verwachting voor dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag, woensdag en donderdag is het nog altijd prachtig weer met volop zonneschijn. De wind waait zwak, later in de week matig uit het noorden. En de temperatuur stijgt dagelijks naar waarden tussen de 14 en 16 graden. Oh, Be lekker hoor Robert-Jan. Ben ik blij dat ik niet hoef te werken volgende week. Nee, en het dak gaat er weer af hoor, bij mij. Ja, bij mij ook. Zeker weten. Zo dadelijk uh, om kwart voor drie gaan we naar het voetbal. De wedstrijd van vandaag. SV Salvoort tegen Zuidoost Beemster. Maar eerst hebben we nog heel veel lekkere muziek. En natuurlijk de interviews vanaf de straat. Zomer, zomer Zomer, zomer Zij is een uh, meneer langs met allemaal eieren. Ik denk dat die eieren een beetje storen op de zender. Maar goed, we zijn er nog tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Zandvoort op zaterdag. Live vanaf café 4 En uh, wil je radio komen kijken, dan ben je uiteraard van harte welkom. Rob Petersen, die heeft uh, twee fanatieke wandelaars bij zich zitten. Rob. Ja, dankjewel uh, Rob. Zo, zo werkt dat dan live vanuit de Halterstraat hier in Zandvoort. Uh, bij ons zitten twee heren uit, helemaal uit Breda. En dat is wel ontmerkelijk eigenlijk. Het is best wel het sturen met de auto. Uh, Gerard en uh, Tje, ja, welkom uh, Gerard. Wa waarom helemaal naar Zandvoort komen? Ja, uh, wij wandelen dikkels in Brabant en dat kennen we onder Antvoort. En dan, uh, gaan we verderop uh, gaan we het zoeken. En uh, vorig jaar kwamen wij zodoende hier in Zandvoort uit. Egmond aan Zee, dat is ook een goeie, dat doen wij ook. Uh, Alkmaar uh, doen we. Dus uh, wij oefenen eigenlijk voor Nijmegen, dus uh, zo werkt dat uh, nou eenmaal. Ja, een oefenen jullie voor Nijmegen, dat is vier dagen achter elkaar, dit is één dag. Maar dat is een goede oefening? Uh, dat is een goede oefening. Wij doen de winter doorbrengen. We spreken één dag per maand uh, spreken we af dat we gaan wandelen. En dan wandelen we gewoon heel de dag van ochtends tot de avonds, tenminste... In de loop van de middag komen we dan kapelletjes tegen altijd, bij ons in Brabant, dat zijn kapelletjes en uh... ja, het zijn, het zijn kroegen. Ja, het zijn gewoon kroegen natuurlijk, dacht ik al, Zou je vertellen eens even? Want het is natuurlijk echt Brabants hè? Ja ja, dat noemen wij, kapelletjes. noemen we in Brabant kroegen of cafés. En uh, dat is, wij lopen tot een uur of um, drie, half vier. En dan duiken we ergens binnen, bij wijze van spreken ook bij de Trappistenklooster. En dan nemen we de nodige trappistenbiertjes. En vooral de Isidor van de trappisten van Tilburg. Ja, als je daar aan begint, dan is er geen einde meer. En gelukkig dat we dan niet zo ver meer hoeven te gaan, dat we met de trein naar Breda kunnen. Want als we bezopen zijn, dan lukt het natuurlijk niet. Dan dacht ik altijd dat wandelaars hele gezonde mensen waren. Maar dat is wel een biertje in ieder geval. Dat is duidelijk. Hey, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Uh, ja, uh, ik zou zeggen heel veel plezier. Jullie gaan straks nog terug met de trein dan. Dankjewel. Wat? zeg je? niet met de trein terug. Nee, nu met de auto. Maar drie biertjes, dat kan wel. Dat kan wel. Nou, vanaf van Café 4, deze zeer gezonde wandelaars, gaan we weer terug naar jullie. Eh, Als Albert je een uh, beetje in de gaten, hè Rob? Jazeker. Uh, Oké, okay, helemaal goed. Dankjewel Rob. En uh, we gaan naar de uh, Joop Vres, de wedstrijd van vandaag. SV Zomvoort tegen Zuidoost-Beemster. Joop, goedemiddag. Hey. Ja, Goedemiddag, heren uh, in de studio en op straat en de luisteraars uit het Inderdaad, uh, SV Zomvoort ZOB, 11 november van het vorig jaar, ontaarde dat... Die wedstrijd bij Z.O.B. in een gigantische matpartij. Iedereen deed mee, man of 10, 15 van de tribune ook nog. En dat, uh, dat heeft alle twee de ploegen vijf uh, punten gekost. Uh, een van de aanstichters van toen, dat was Billy Visser, die is er vandaag niet bij. Die uh, is geschorst. De Zonneveld is geschorst. En dat betekent dat uh, bijvoorbeeld Michael Kyle in de basis staat. En dat we uh, ook, uh, even kijken... Uh, Nee, die was vorige week ook bij. Nee, oké, okay, nee, de test is goed, dat klopt omdat ik net zeg. Um, um, Michael Kahl staat nu op het middenveld. Voorin hebben we vandaag Nigel Berg, Timo de Roos en uh, Maurice Mol. En daar moet het gevaar van Zandvoort vandaan komen. Sterk middenveld, maar dat is Zandvoort eigen. En de ZZ is nu een minuut of twaalf oud. Hij heeft even stilgelegen. Omdat de kieker een shut aan had dat sterk leek op dat van Zandvoort. Dat moest even verwisseld worden. En nu spelen we dan ongeveer een minuut of twaalf. En er zal is dan nog wel wat tijd bij komen, want we zijn te laat begonnen. Um, Zandvoort staat op gelijke hoogte met ZOB. Alle twee evenveel punten. Alleen Zandvoort heeft een beter doelsaldo. En daardoor staat Zandvoort op de zesde plaats en ZTB op de zevende. Nou, dat is het zo zo'n beetje de, de perikelen en de, de informatie en volg aan het eerste uh, verslag van deze wedstrijd, want er is verder nog niks gebeurd. ...vroeger gaan heen en weer, zij nog gaan nog aan het testen... en uh, ik maak er sterk dat we toch wel straks nog de zullen komen. Dankjewel Joop. Ja, Dankjewel Joop en graag tot straks.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 Us all up from the ground. Raise the wall while learning about the other man. Rise above the fear of what we do not understand. So get it from your pockets and put it to the sky. We're so Ik weet niet of het nog gaat naar de 30 van Salford, maar de voetjes van de vloer, wilde ik zeggen. Door de Earth op de Zalfoorts Radio met Let Us Groove. Rob, waar ben je? Ik ben nog steeds op het terras van KV4. En we gaan even praten met twee mensen. De een uit Andijk, heb ik begrepen. En de ander uit Zandam. Ja, Hoe is je naam? Mijn naam is Marielle Hoeper. Ik kom uit Andijk. En ik heb hem ook gelopen vandaag. En ik vond het geweldig. Is dat de eerste keer? Ja, en het is allemaal Mart zijn schuld, want die had hem al een keer gelopen, dus ik moest mee. Ja, oké, okay. we hebben wat aangepast aan de route, we hebben het al eerder over gehad in het programma. Dat betekent dat uh, je ook een stuk door de duinen bent gegaan. Ja, en vooral dat hekje om de duinen in te gaan, dat vond ik geweldig. Echt helemaal te gek. En sowieso, dat hele gebied, dat duinengebied, uh, stukje steentjes, stukje zand. Uh, veel te zien, ik heb genoten. Ah, dat is hartstikke mooi. Dat betekent dat Martin uit Saandam degene was die het allemaal gezonnen heeft dit, uh, deze wandeling. Als ik het geweten had, dan had ik de eerste niet gelopen, want die was veel mooier. Dus... Ah, dat is wel een succes in ieder geval dan. En loop je veel? Mm, nou, dit is wel het maximaal wat ik loop hoor. Ongetraind. Ja. Ja. Ah, want we hadden er waren twee heren die uh, trainden voor Nijmegen, voor de Vierdaagse, maar dat doe je niet? Dat wordt mij te gek. Dat begin ik niet aan. Dus we zien je volgend jaar weer terug? Zeker. Ja, zeker. Zeker met dit weer. Maar heel ook? Nou, in uh, 2016 ga ik Nijmegen wel weer lopen. Ik heb hem allemaal een paar keer in de benen. En uh, ik heb nu toch vandaag wel een klein beetje schade opgelopen. Maar voor iedereen die het horen wil, 2016, is Marielle weer van de partij in Nijmegen. We wensen je heel veel succes. Dankjewel hoor. Dat was Marielle en Martin uit Zandam. Bedankt. Dan gaan we terug naar Rob en Albert-Jan. Ja, dankjewel uh, Rob. En uh, straks in het volgende uur horen we je uiteraard weer veel meer met de interviews van de wandelaars van de 30 van Zandvoort. Dat allemaal in de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen en we laten je alleen met splitsing, hier dus wind en zeilen.